Daarin staan onder meer eisen over een staakt het vuren en het verlenen van toegang aan hulpverleners. In echt is een cosmetica bedrijf door brand verwoest. Rond middernacht brak er een zeer grote uitslaande brand uit op een industrieterrein. Brandweerkorpsen uit de omgeving werden ingezet om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere panden. Inmiddels worden er metingen verricht om te zien of er bij de brand in het Limburgse cosmetica bedrijf gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.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 We belichten heel graag alles wat u wilt weten. Het principe van Nachtzuster is heel eenvoudig. U loopt rond met een vraag, belt naar 0800-1121... en dan is er altijd wel iemand die het antwoord weet op die vraag. Dus bellen naar 0800-1121... of mailen naar omroepmax.nl. Twitteren kan via Apestaatje nachtzuster En er is een chat tijdens dit programma. En die is te vinden via via www.nachtzuster.net en dan gewoon even links de, de chat aanklikken. En op die pagina vindt u ook een overzicht van alle vragen die gesteld zijn. Altijd handig. Moeten die vragen natuurlijk wel eerst gesteld worden? Je kunt het programma samenstellen door te bellen naar 0800-1121 met jouw vraag.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 Ik ben zonder jouw beginnen, nachtzister. Ik brand van binnen, nachtzister. Doe iets van de pijn. Goed nachtzister, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, doe iets aan de pijn. Oh, nachtzister, auw. Oh, oh, oh. Nachtzister, auw. Oh, oh, oh. Nachtzister, auw. Oh, nachtzister, oh. auw. Iets van de pijn, pijn, pijn, pijn. Goed Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster van Doe Maar op Radio 1 Dit is Max de omroep met Nachtzuster een programma vol vragen en antwoorden en al je vragen kun je voorleggen aan het Nederlands luisterpubliek via 0800 Rien, Rien, nacht. Ja, goeienacht. <coughs> hallo. Heel, ja, hallo. <coughs> Sorry. Nou, mijn vraag is hoe, nog steeds. Ja, ik ben een niet maar ik vraag nog steeds af. Hoe komt de zuideling aan de zachte G-klank? Waar komt hij vandaan, hè? Waar komt hij vandaan? Ja. Een goede vraag. Ja, ja, je hebt slechte vragen, goede vragen. Nou, je hebt eigenlijk alleen maar goede vragen, zeg ik altijd. <laughs> ja. Maar Rien, je zegt ik ben Nederlandicus. Ja. En je weet dat niet. Nee, ik weet het niet. Zit het niet in de differentiatie eerstejaars of derdejaars uh, Nederlandici? Nooit, ge Nooit geleerd, moet nee. ik eerlijk zeggen. <laughs> nee. Heb je wel een blokje Fries of zo? Wat zeg je? Heb je wel een onderdeel de Friese taal in je Jongens, dat is voor mij, ik ben uh, afgestudeerd uh, in de transformationele generatieve grammatica. Dat is voor mij ook 100 <laughs> jaar geleden. Ja, dat zakt soms een beetje weg, hè? Als ja. het wat langer geleden is. Ja. ja, de zachte G, ik weet het ook niet. Het heeft natuurlijk wat met heen? die Belgen te maken. Nee, wat heeft het met een slag te maken? Of we, ja, ik zou dat dus graag willen weten. Ja, nou, dan gaan we het oplossen. Nee, nou ja, probeer maar. Dat hoop ik tenminste. Ja, er is vast wel iemand uh, met een zachtigier die dat weet. Oh, je moet nooit mensen nagaan doen op de radio, heb ik geleerd. Wat zeg je? Ja, mensen vinden het heel vervelend als je een accent of een um, dialect nagaat doen op de radio. Nou, dat is helemaal niet erg. Nee? spreken is niet erg. Nee, natuurlijk, dialect is ook taal. Ja, nee, het, het zelfspreken spreken is niet erg, maar van die uh, beide handen radiopresentatrices die dat dan gaan nadoen. Ja, nee, dat moet je niet doen. Nee, hè? Ik moet niet met een zachte G gaan praten om duidelijk te maken wat een zachte G is, want dan weten mensen zelf ook wel. Ja. ja. Nou, mijn excuses vast. 0800 uh, 1121. Als je weet waar de zachte G vandaan komt, en ik doe mijn best, Rien. Prima, fantastisch. Fijne nacht. Dank je, hetzelfde. Dag. Dag. Joop. Hallo. Hallo. Ja, ik zou graag willen weten. En... 100 jaar tijd of zo zijn we, toen werden mensen een jaar of 50, 160, 60. En nu worden we wel 100. Ja, gemiddeld uh, 73 geloof ik. Mm -hmm. Maar waar, waar ligt dat nou precies aan? Omdat mensen minder moeten werken, minder sluitage of, of betere voeding? Ja. Ja, dat is mijn vraag. Zo en, was... en betere medische zorg, denk ik? Ja, oké. Okay. Uh, ja. Dus dat zou de gemiddelde leeftijd uh, enorm vooruit helpen... omdat uh, ja, gewoon minder doden vallen op de jonge leeftijd. Zo. Nou, nee, dat is het dus niet. Wat, ja, wat is het niet? De minder medische zorg? Uh, de betere medische zorg? Ja, oké, okay. door heel het leven heen... Ja, oké, okay. natuurlijk speelt dat <laughs> mee. Maar... Eigenlijk uh, uh, zat ik een beetje ook te denken aan voeding... want uh, hier liepen uh, in de tuin uh, met min 10 een aantal hechten... waar ik enorm medelijden mee had uh, door de tuin. En die heet alleen maar boomschors en gras. Yeah. Ja. En ik denk van, nou, die hebben ook tanden en een en, en, en, uh, vacht... En, en alles zit erop en eraan. En dan denk van, nou... De, ja, die voeding, in hoeverre speelt dat dan een rol? Want wij worden helemaal gek gemaakt met voeding. Uh, allerlei uh, ja, additieven. En uh, ja, er zitten ook nog heel veel E-nummers in. Maar ja, oké, okay, dat is dan allemaal bijzaak. Maar... maar jij denkt eigenlijk zouden we het met en af en toe een stuk gras ook kunnen redden? Nou, ik heb ik vind het zo wonderbaarlijk. Dat dat, uh, ik bedoel, een olifant, wat eet En die heeft uh, ook slagtanden en uh, een huid en weet ik veel wat. En ja, goed, dat, dat, ik vind dat heel interessant. Ja, nee, ik vind het een goede vraag. Maar het is een ander, een heel ander verhaal dan uh, uh, waarom mensen steeds ouder worden. Ja, oké. Okay, dus uh, maar, maar, maar waarom ik dit nou even. Um, overschakelen op die voeding mm. uh, is, is dat het dan? Want kijk, uh, we worden daarmee gek gemaakt. Maar misschien kunnen we wel met een basisvoeding. Ik weet niet meer wat dat betekent. Uh, onze voeding is helemaal zeg maar uh, Want daar weten we niks meer van. We weten alleen wat er in de supermarkt te koop is. Uh. Ja, oké, ja. De, okay. ja, ja. Ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik vind zelf oh, ook leuk. altijd zo ja, maar ik vind ook altijd zo fascinerend in de supermarkt dat je gewoon zo'n hele. Uh, hoe heet zo'n ding? Uh, nou ja, zo'n hele rij met allemaal verschillende soorten snoep hebt. Dus ja. ja, dus je kunt. Nou, ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat je 120 verschillende zakjes snoep kunt kopen. Wat zeg je nou snoep of soep? Snoep. Ja, maar ik ben niet van de snoep. Nee, maar dat is de, ik vind dat fascinerend, want het is helemaal nergens goed voor. Nee, nee, nee het is allemaal rubber. Eigenlijk moet dat gewoon onderaan onder een auto zitten. Maar ze hebben dus eigenlijk 120 verschillende manieren gevonden... om suiker er anders uit te laten zien... en in een zakje gedaan en te verkopen. Terwijl, het ja. doet helemaal niks. Het is... Nee, dat is, dat is gouden handel. ja. Nou, maar ik maar ja, oké, okay. daar, daar gaan mensen ook niet aan dood, hoewel daar krijg je wel ADHD van. <laughs> ja, dat is maar, ook niet bewezen, hè? Eh, nou, nou, er zijn, er zijn verschillende E-nummers die, die, waar je echt... Eh, wat wel bewezen is dat je er ADHD van kan krijgen. Dat je er ADHD van... Of in Ja, precies, dat je er symptomen van ADHD van zou kunnen krijgen. Ja, dat, dat, dat is nog eens bewijslast. Maar, nee, maar zo, het is ook zo met de koekjes... Je hebt ook zo'n hele gang met koekjes. En je hebt ook een hele gang nog met uh, chips. En, uh, dus die, die hele winkel staat vol met dingen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Ja, ja. Maar ja, ja goed. Dus die voeding, uh, dat is... Uh, ja, misschien krijgen we dan nou wel weer een omslagpunt. Dat het nou de leeftijd naar beneden gaat, omdat onze voeding niet meer deugt. Maar ja, oké. Okay. Dan moet uiteindelijk een vraag komen. Een duidelijke vraag. En... Uh, uh, ja, wat heeft nou echt bepaald dat we zoveel ouder zijn gaan worden? Want, uh, ja, ik... <laughs> nou, de ja. goede voeding is het niet, denk ik. Misschien nee, wel. Ja, nou... Gevarieerder het... misschien wel, ja. ja. Nou ja, goede vraag, Joop. Oké, okay, nou, uh, ik hoop uh, iets van te horen. Dat is altijd prettig, hè, als er ook een antwoord komt. Fijne uitzending. Ja, dankjewel. Fij Goeie avond. Daag. Fijne uitzending kan alleen als je belt met een antwoord. Nou, weet je meer over uh, waarom mensen steeds ouder worden of uh, hoe de zuideling aan de zachte G komt? 0800 1121. Dennis. Hallo, goedavond. Hi. Um, ja, ik denk dat ik wel een antwoord heb op de zachte G van zuidelingen. Um, volgens mij komt dat om. Ja, zij liggen natuurlijk dichter Frankrijk. Frankrijk ja. en daar kunnen ze de G helemaal niet uitspreken. En ja, volgens mij komt er gewoon, ja, dan komt er een tussenvorm, zeg maar. En in Brabant en Limburg heb je dan de zachte G. En de, de G wordt, hoe noordelijker je komt, steeds harder. Ik denk dat dat het antwoord is. Dus het, het is zo, uh, even denken hoor. Het, het zou zo zijn dat, uh, dat de mensen uit het zuiden moeite hebben met die klank... en er een andere klank voor in de, in de plaats hebben uh, Ja, gevoegd. dat lijkt me. Ja, dat zou, dat zou kunnen, inderdaad. Ja, want, hmm. ja, in Frankrijk en Wallonië kunnen ze die klank helemaal niet uitspreken. Nee, daar zit hij niet, hè? Nee. Even kijken, want je hebt natuurlijk wel de uh, G, maar dan wordt het... In Engeland de... ook niet, maar dan in Schotland weer wel. Ja, in Schotland, dat is zo'n heel typisch taaltje. Ja, we ja, zou kunnen dan wel. Ja. Ik weet niet hoe dat in de zit, want dat is weer een heel rare taal. Ja, maar de, voor, dat zou zomaar kunnen dat hij daar gewoon ook wel in zit. Maar dat heeft natuurlijk dan weer niks met de zachte g te maken. Nee. Ja, maar oké, okay, de invloed dus uh, gewoon van de Franse taal, waar die niet in zit... en dat er daarvoor, daarom een soort ja, oplossing... Gegroeid is. Ja, dat is. denk ik. Goh. Want ja, de talen, ik bedoel in het oosten van Nederland. klinken de mensen ook meer Duits dan in het westen, zeg maar. Dat is waar. Ja, nee, dat is waar. Nou, dankjewel, Dennis. Ja, en ja, ik denk, ja, waarom de mensen langer leven. ja, dat is natuurlijk een gevolg van de gezondheidszorg tegenwoordig. Toch? Ja, dat denk ik wel. Hmm. Dat je vroeger ging je dood aan een longontsteking en nu uh, krijg je goede medicijnen. Ja, ja, een paar honderd jaar terug uh, mensen hooguit 45, 50 jaar. Ja, ja. En uh, ja, tegenwoordig krijg je alle uh, ouderhondes ja, ja, ook uh, mensen die dement raken en zo. En dat, ja, dat heeft toch met ouderdom te maken. Daar zit wat in, ja. Oké, okay. ja. nou dankjewel Dennis. Mag ik ook nog een vraag stellen? Dat mag. Ik... Uh, ik hoor de laatste tijd steeds vaker ja, op de radio en de televisie... presentatoren en ook uh, mensen die uh, bellen en zo... die zeggen in plaats van op zich, zeggen ze aan zich ineens. Oh ja. Hoe komt dat? Dat lijkt me ja. toch wel, ja, dat vind ik wel interessant. Aan zich. Ja. Wordt dat vaker gebruikt, ja? Ja, ik hoor het steeds vaker. Grappig. Ik hoor wel af en toe, ik hoor steeds vaker mensen zeggen... ik heb er zin aan. Oh ja, ja, ik is denk dat het toch al heel lang geleden dat uh, Pim Fortuyn dat een beetje uh, gemeengoed heeft gemaakt, die uitspraak. Maar opeens hoor ik ja, dat zeg ik, heb er zin Ja, dat is al een jaar of een geleden. Ja. Ja. Ja. ja, dat is ook Maar aan zich, ja. Ja, ja, ik heb er zin in. Ja, dat hoor ik inderdaad ook wel vaker, ja. Ik heb aan zich geen enkel idee, maar er zijn vast mensen die het weten. 0800-1121. Nee. Vooral op de radio en de televisie hoor oh, ik dat niet zo hmm. in het dagelijks leven. Oh, dat is raar. Ja. Dus ja, ja, misschien weet iemand dat uh, waarom dat steeds vaker gebruikt wordt. 0800 1121. Dankjewel, Dennis. Dankjewel. Goeie avond. Hoi, Jos. Ja, daar ben ik. Gelukkig. Ja, <laughs> uh, ik zat uh, naar jullie programma te luisteren en daarvoor dat hele mooie programma van Cataluna. Ja. Maar goed, uh, ik speel dagelijks een spelletje. Niet op de pc hoor, maar op zo'n zo klein vierkant plastic uh, spelletje. En dat is die jat C. En toen zat ik laatst eens te denken... God, als ik nou begin met alle vijfde enen. Nou, dan heb ik vijftig punten. Tje, ik zal het geluk hebben dat ik daarna alle vijfde tweeën heb. En dan heb ik die tweeën plus honderd punten extra. Nou, ik ben zo door gaan rekenen, maar ik kwam er niet uit. Misschien zijn er van die rekenwonders die nog wakker zijn, die mij dat eventjes kunnen vertellen. Ik snap er geen hout van, Jos, maar het nee, ligt, vo ligt volledig aan mij... Maar wat is nou precies je vraag? Wat, wat moeten we uitrekenen voor je? Dat is dat Dat ja. ken je wel. Ja, dat ken ik. Een spelletje nou, met dan dobbelstenen. Dat kun je ook met dobbelstenen doen, maar je hebt ook oh, kleine computerspelletjes. Die oh. haal je bij de, bij de speelgoedwinkels. <laughs> maar dat en heb die... je gedaan. Jij bent daadwerkelijk ben je naar de Bart Smit gegaan of de Intertoys? Nou, het op, Inter noemen maar, maar dat maakt niet uit. Je, de Zwolle hebben we er veel, dus. Ja. Maar, en toen... Was ik het daar een paar keer mee bezig. en ik had op een gegeven moment al 800 punten. Ik denk, nou, dat moet toch meer kunnen. Maar ja, dat apparaatje. dat is computergestuurd. die geeft niet aan wat ik graag wil. Dus als ik nou. Uh, achter elkaar allemaal Jatsee's gooi. van de 1 tot en met de 6. Nou, dan krijg je voor alle keren Jatsee's. op dat computertje. krijg je 100 punten extra. Nou, dat is volgens mij niet uit te rekenen. En ik zou dat toch graag als iemand. Uh, die dat wel kan. Oh jee, ik hoop maar dat iemand de vraag begrijpt. <laughs> <laughs> nee, leg ik het zo moeilijk uit dan? Nah, nee, het ligt gewoon aan mij. Ik, ik krijg een, ge een soort getalblindheid. Oh, oh, En, en dan moet ik, moet ik heel goed weten hoe het zit met de scores van Jatse. Ik weet dat gewoon niet. Maar, maar dat, dat computertje, dat rekent het allemaal uit. Dat hoor. is wel heel handig. Ja, dan kom ik er ook niet uit. Dus ik gooi dus. Met eerst, de eerste worp gooi ik al alle vijf de enen. Nou, dan heb ik sowieso vijf punten. Maar ik kan hem ook naar de JLC doen. Dan krijg ik al honderd punten. Ja. Of zo. De eerste keer vijftig. En, en daarna heb ik het grootste geluk. Gooi ik vijf tweeën. Druk ik vijf tweeën. Ik gooi het niet. En dan krijg ik dus die vijf tweeën... plus honderd punten. Nou, ik kom daar niet uit. Ik heb het rekenmachientje erbij gepakt. En ik kwam wel tot boven de duizend punten. Maar verder denk, ja, ik ben een gek ook. Ik ga er ook niet Maar je reden. wil eigenlijk weten wat je maxica, maximaal kunt scoren. Ja, nou ja, goed. Maar is het als natuurlijk. je dus alleen maar mazzel op mazzel op mazzel hebt. Want wat je ja, zegt je kan natuurlijk hebben, helemaal ja. niet. Je moet gewoon mazzel hebben. En dat computertje, ja, met, met dobbelstenen. Dan kun je nog een keer zoemelen natuurlijk. Als je ze echt gooit. Maar met dat computertje kan het niet. Dan met dat apparaatje dan. Het is... Uh, maar ik, het is een vreselijk leuk tijdverdrijf als je even niks te doen hebt. Ja, <coughs> maar zeg eens heel eerlijk, uh, ja. Jos, hoe, hoeveel um, uh, uren dat je even niks te doen hebt gaan er verloren aan dit C-spelletje? Uh, nou, uh, als ik even een, geen, uh, geen leuk programma op de tv zie en ik heb al mijn cryptogrammen af. En ik kom, t, uh, vooral zomer zit ik veel in, op mijn balkonnetje dat te doen natuurlijk. En als ik naar, een, als ik naar de wc ga, neemt u, gaat hij ook mee. Echt waar? <laughs> ja, ja. ja, ik ben er echt van verslaafd hoor, echt. Ja, ja, ja, ik hoor het, ja. Ja, ik vind het echt leuk. Nou ja. Ik heb er al drie versleten hoor, dat de batterijen op waren. Waar? Dat de drukknopjes niet waren. Dat de drukknopjes weigerden. Ja, ik heb er al drie versleten. En dan moet je terug naar de speelgoedwinkel, moet je zeggen... Ja, ik klopt een nieuwe. Die waren, ik geloof van 20 euro zijn of zo, ja, 25 euro. En die batterijen gaan vrij lang mee, hoor. Dat moet ik echt zeggen. Maar die knopjes door het indrukken, ja, die, die, die zijn op een gegeven moment kapot. Die willen dan niet meer. Nee, nee, nee, nee. Nou, ik zou wel uh, zorgen dat je uh, reserve hebt. Ik heb een voorraad. Oh ja, ja wat ik wou net zeggen. Die <lacht> gaan natuurlijk uit de handel op een gegeven moment en dan zit ja. je... Ja, allee, wat had ik ze toch? We hebben ze gekocht in Zwolle en ik weet niet hoe die winkel heet. Nee, moest nog geestelijk helemaal geworden. niks. Nee, nou ja, daar was die in ieder geval te okay. koop nog. Maar ja, ik zal misschien nog een keer op stap moeten, want ik denk niet dat ze er nog zijn. Nee, precies, je moet een voorraadje aanleggen. Ja, maar dat kan ik joh, doen. tegen die tijd, Jos, dan is er weer iets anders. Heb je weer ja, iets? Of zit je op een Op de laptop te vind ik het niet leuk. Daar vind ik niks aan. Oh, oké. Okay. Maakt nee, al dat onderscheid. Het niet. moet gewoon wel zijn. Wat ja. zeg je? Je moet wel zo'n spelletje in je handen hebben. Ja, ik ja, moet zelf wat zelf kunnen doen. Nou, ik, ga nou, ik weet proberen... niet of het een leuke vraag is, hoor. Nou, ik ik heb ook geen idee of het een leuke vraag is. Maar ik zeg gewoon 0800-1121. Ja, tuurlijk. Dat wat is, is de maximale score die Jos kan halen in Jatzee? En dan maar ja. hopen dat iemand dat snapt. Oké, okay, dankjewel, ja. Jos. Ja hoor. Doei. Dag. Rinsen. Ja, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ik heb op zich een beetje een. Uh... Ja, een heel, heel vreemde vraag. Ja, ik heb het al een hele tijd dat het dat, dat een beetje door mijn hoofd gaat, Want ik heb heel veel uh, ja, uh, dingen van vroeger staan bij En ik kan me nog dingen herinneren. Iets uit de jaren tachtig is dat volgens mij geweest. Toen was er een uitvinding, of was er was ook een serie over. En dat ging over de tomaat. Die was niet rond, maar die was een beetje het model van een komkommer. Dat je hem in platjes kon snijden. En ik heb daarna nooit minder iets over gehoord eigenlijk. Dus ik wou eens vragen, misschien zijn er mensen die daar iets van weten... of dat, een keer, dat, het, uh, ja, dat het niet meer uh, getild kon worden... of dat het uh, helemaal flop was... of dat het niet meer, niet meer uh, getild mocht worden. En ja, zoiets dergelijks. Nou, weet je wat het erge is? Het klinkt natuurlijk echt enorm belachelijk waar je mee komt... maar er gaat bij mij wel heel vaak een lichtje branden ergens. Een Ik serie... denk dat het in de jaren tachtig was, volgens mij... Een dat serie dat het, uh, over een tomaat. Ja, dat Vertel dat alles is wat goed je goed weet. Ja. Vertel, begin bij het begin. Uh, nou, dat was in de jaren tachtig. Ik weet niet of het een serie was of documentaire, maar dan ging over de. Het was heel geheimzinnig, een beetje de ja, een beetje q, q sfeerachtig. En, en dan hadden ze een, uh, een tomaat waar ze mee aan het ontwikkelen en zo. En, en, uh, ja, en uh, om die dan uh, zo te maken, want het was eigenlijk makkelijker om een tomaat te snijden die dan een beetje het model van een komkommer was, dan een rondvorm. Ja. En uh, nou ja, en zo zijn ze steeds verder gegaan volgens mij in, de, in die documentaire om dan uh, ja, zo te telen en steeds verder te telen. En nou, op een gegeven moment uh, hadden ze een, een, een, een tomaat gevonden die was... Uh, ja, ik nou, wel de dikte van een tomaat. En ik denk iets van 10 uh, uh, ja, centimeter uh, breed ongeveer. Maar was het, was het nou een documentaire of was het een, um, een drama-serie? Nee, het was een documentaire. Echt waar? Ja. Ik, weet, ik kan me toch niet meer herinneren. Er staat, er staat me iets van bij. Maar Oh, ik hoop dat iemand het herkent. Want ik, ik, ik, heb, ik heb het ding op, op internet opgezocht. Ik kon het nergens vinden. <laughs> Ik heb wel wat afgezocht, maar het we nog wel in mijn geheugen en het was de dag van gisteren dat ik dat uh, op die oude, oude, oude beeldbuizen zag verschijnen. En je hebt gegoogeld op tomaat? Ja. En op langwerpige ja. tomaat en ja, uh, komkommer -kom -tom tomaat? Ja, je ja, ja, ja, ja. hebt tomaat en ik weet niet wat voor tomaat <laughs> dit was eigenlijk. Ik weet niet hoe die smaakte, dat weet ik ook niet eigenlijk. Ik vind het wel een goed idee. Ja, het was toen ook een heel idee. Want het ja. was toen echt zo... Uh, nou ja, de, de mensen die, die, die, die vonden het handig. Uh, ja, ja en, maar hij heeft het niet ik, gered. Hij heeft het niet gered. Maar uh. ik kan die dulden nog wel zo voor me zien... dat het ding zo op een grond lag te groeien. <laughs> Zou het een grap geweest zijn? Dat weet ik niet. Nee. Ik, ik hoop dat iemand daar iets meer over kan vertellen. Ah, tomatendocumentaire uit de jaren tachtig. Ik doe mijn uiterste best rinsen. Of ze ook überhaupt echt uh, in, in de winkel hebben gelegen. Heen. Of dat ze ja. ook echt uh, ja. gegeten zijn door mensen. Ja. En... Of dat je het gewoon gedroomd hebt. Nou, dat niet. Oh, je weet het heel zeker. Ik weet het echt heel <laughs> zeker. Achterheid heet hij je toch of niet? Ja? Ja, klopt. Ja, nee, ik ja. ben het echt heel 100% zeker. Nee, in dat geval dan weten we het zeker. Ik doe mijn best rinsen. En ik heb ook nog een, nog een antwoord op, op die vraag van de mensen dat de mensen ouder, uh, steeds ouder worden. Ja, ze eten meer tomaat. <laughs> ja, daar, werden ze, daar werden ze volgens mij heel erg groot van. Nee, ja. uh, dat ze volgens mij, en dat ook meer door de arbeidsomstandigheden, dat ja. die uh, steeds uh, beter zijn. Hè? Want uh, je mag niet meer zo zwaar tillen, je, je moet luchtmaskers voor, je, dit mag je niet doen, dat mag je niet doen. En, en, en, en de arbeidsinspectie was er toen ook niet, volgens mij, Tenminste, die was niet zo streng. Dus ik denk dat het onder andere ook daarmee te maken heeft. Ja. ja, dat denk ik ook. Dankjewel Rinsen. Oké. Okay. Goeienacht nog. En, uh, ja, nou ja, en nog een fijne avond. En straks nog een mooi plaatje. Hè? Ah, zullen we nu een leuk plaatje doen? En misschien is er iets over een tomaat, ik weet het niet. Nou, misschien is er wel iets over een tomaat, ja. Dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Oké, okay, hoi. Niet eens over tomaten, maar wel over een product dat ervan gemaakt wordt. De ketchup song van Las Ketchup was dat. De die vroeg of iemand zich ook iets herinnerde van de langwerpige tomaten. Waar iets over te zien was op televisie in de jaren tachtig. Dus tomaten in de vorm van een komkommer wat zo handig was bij het snijden. 0800-1121 als je het je herinnert. Jos wil weten uh, wat ze aan maximale score kan halen bij Jat C op haar spelcomputer. Dennis wil weten waar de uitdrukking an sich opeens vandaan komt. Waarom die uitdrukking an sich zo vaak uh, uh, gebruikt wordt op radio en televisie de laatste tijd. En dan natuurlijk die twee vragen van Joop en Rien. Waarom worden mensen steeds ouder? En hoe komt de zuiderling aan de zachte G? Als je daar nog iets over toe wilt voegen, 0800 1121. Joop. Uh, Goedendag, Astrid. Een boel Jopen vannacht. Ja, ik, uh, <laughs> ik heb eigenlijk het uh, volgende. Die ja. mensen, mensen vroeger moesten veel harder werken. Ze ja. moesten veel meer uren maken. moesten zaterdags werken. Ja. Maar het ging vaak om de zware arbeid die ze moesten verrichten. Ja. Ik heb daar nogal regelmatig met mijn vader in gesprek over gehad. Ik ben zelf nu al 73. Dus uh, de mensen moesten vroeger veel veel malen harder werken. moesten veel langer werken. En uh, mijn Slecht vader heeft daar dus heel het verhaal over opgehangen. Maar ik heb een volgende vraag. ja. Ik hoor vaak over de radio, en ik vind het een eigenaardig rot woord: dan krijgen we motregen. Ja. Waar komt de naam motregen eigenlijk vandaan? Ja, regen kan ik me dan wel een beetje voorstellen, maar de naam mot, waar dat zijn, vandaan komt, is, is mijn grote raadsel. Ik weet, ik weet dus wel wat een mot is. Ja. ja, Dat is een beetje een vraatzuchtig uh, ongedierte, want die vreten die ja. kleren ook nog kapot. Jo, hè? ja. Vroeger hadden ze van die mondballetjes, die kon je dan uh, in de kast hangen of in tussen de kleren leggen. Ja, ik ben blij nou, dat, kan dat je het me, ik kan me dat hebt ja. verteld. Dat kan ik me een beetje voorstellen, maar ik woon hier aan de grenskant van Duitsland en dan zeggen ze daar ja, wat ik veel mooier vind als ik dat aanhoor. Dan denk ik, ja, dat vind ik leuk. Want als je onder de douche staat, hè, dan heb je datzelfde, dan zeggen ze: uh, wie bekomen hooit sproeiregen. Sproeiregen. Ja, dat vind ik veel mooier. Ja. He, ik bedoel dan, we zitten toch nou in, in we hebben toch een Europese gemeenschap. Laten we dan het uh, Duitse woordje maar nemen van. Heute bekomen we vielleicht uh, motregen. Mot. Of uh, spruiregen, hè? Motregen, ja, motregen. Ja, het klinkt. Ja, uh, motregen je toch motten? Ja, ja. Ja. ja, en motten is een vraatzuchtig uh, ongedierte. Dat ja. weet je misschien wel eens. Dat is een broek of wat ja, die je van die balletjes voor? Ja, van die balletjes in de kast hadden we ja. aan. Tussen de kleren. Mottenballen. He? Ja mottenballen. ja, mottenballen, ja. Ja, je lacht, <lacht> maar zo heten die dingen. <lacht> ja, maar sproeiregen vind ik veel mooier. Ja. En weet, je, weet, je, weet je waar ik ook zo'n hekel aan heb? Nou, waar heb je ook een hekel aan, Joop? Nou, als ik voor de televisie zit, ja. of de radio hoor, ja. dan eh, eh, tegenwoordig gebruiken ze van woorden die volgens mij helemaal niet kloppen. Oh. In een zin. Jo. Verschrikkelijk goed. Ik ja. heb dat eens nagekeken. Onder het ja. woordje verschrikkelijk. Ja. ja, dat is helemaal niet goed. Nee. Ja, bijzonder goed, uitermate goed. Nou, dat vind ik wel meer kloppen, maar... Maar, maar, maar... Verschrikkelijk eh, en dat, hoor goed. Zo, dat hoor ik zo vaak hè. Verschrikkelijk goed. En afschuwelijk goed kan ook niet. Nee, verschrikkelijk goed bestaat niet. Nee, dat kan helemaal niet. Nee, dat kan helemaal niet, want als het niet verschrikkelijk is, is het niet meer goed. Het is een contradictie in hetzelfde woord. ja. En weet je wat ze ook vaak zeggen? Moet je eens opletten, hè? Ja. Als ze nou laten zeggen, als kinderen op de televisie komen... Ja. dan komt er een meisje van 9, 10 of 11 jaar... en Heemal. dan zegt die leider die dat, die dat spelletje leidt... Ja. Hè? die zegt dan op een gegeven moment... en meisje, hoe oud ben je al? Vind ik ook zo iets raars. Dat hij al zegt? Ja, dat ze, dat ze tegen dat meisje zegt... van hoe oud ben je al, Marietje? Want je zou ook kunnen zeggen, hoe oud ben je pas, Marietje? Nee, helemaal niet. Je moet Kunnen... gewoon zeggen, hoe oud ben je, Marietje? Nee, nee ook niet. Oh. Je kunt ja. het toch veel beter zeggen, hoe jong ben je nog? Oh. Is toch veel leuker? Ja, dat is waar. Hè? Kijk, als je nou, laat maar zeggen, op een gegeven moment boven de 55 bent, dan kan ik me dat nog enigszins voorstellen. Dan, dan kom je met hoe oud ben je al? Ja, maar een, een, klein, een, een kind moet je maar eens opletten. Dan ja. ziet, ik al gelijk en laat zeggen tegen mevrouw. Wat een grote onzin bracht hij van eruit, zeg. En we wat zeg je, goed. Wat en hoe zeg oud je vrouw, bij dan? Meisje. Niks en waarschijnlijk, meisje. het komt er niet ja, tussen. Ja, ik ben negen jaar. Ja. ja. Nou, denk ik, ik vind... <laughs> ik, heb, ik heb niet veel school gehad, maar ik vind als ik dat aanhoor... dan uh, zit mevrouw bijna aan te kijken en dan zegt ze... Oh, heb oh, daar komt ie. Ja. Waar ja. mijn man zo aan ergert. Nou, ik erger, ik vind het zo iets... Ik vind het zo'n beetje zo'n domme ja. taal. Ja. Ongeveer leuker om te zeggen van... En uh, een meisje of uh, Marietje nog, weet ik veel, dat als uh, kind heet, van hoe jong ben jij nog? Ja. Voor zo'n kind leuker. Eh? Een kind die een beetje, goed, een, een klein beetje die, laat me zien, die slim is. Die denk ik, eigenlijk al een domme ik ben toch helemaal niet oud. Ja. Ben je niet? Moet je me eens opletten. Nou, nee, dat vind ik eigenlijk niet. Nee. Dat is, en, zo, en zo, zo verschrikkelijk goed. En dan zegt mevrouw ja. wel eens... Wat is het nou? Is het nou verschrikkelijk of is het nou goed? Ja. Ik zeg, het is wel goed, maar verschrikkelijk hoort er helemaal niet bij. Vermoeig, als je tegenwoordig goed luistert naar het talengebruik van de mensen, dan denk ik wel, jongens... Vertel nog eens van nou die motteballen. <laughs> Vertel nog eens van die mottenballen. Van die mottenballen, ja. ja. Maar goed, eh, eh, dan wil ik toch wel graag weten hoe dat ze dat verzonnen hebben, ja. om dat motreken eh, ja. te zeggen... Terwijl ja, het veel leuker zou zijn om te zeggen: we krijgen morgen regen. En ah. weet je wat ik ook zeg? Ik, ik heb zo'n hekel aan die motregen. Ik vind het verschrikkelijk mijn regen. Als ik dan buiten kom, hè, dan denk ik wel: spotverdomme, joh, gaat nou toch eens een keer fatsoenlijk rekenen, joh. Maar hè? Joop, en Joop, do. Do. Joop ja. zullen we gewoon helemaal niks meer zeggen? Als het motregen is, zeggen we gewoon niks. Ja, het Als er is. motregen komt, zeggen we gewoon alleen nog maar: morgen wordt het 12 graden. Ja, dat zal wel beter zijn, ja. Dat zal beter dan motregen, hè? Maar liever sproeiregen. <lacht> sproeiregen vind ik toch wel aardig, want motregen... Ik stuur sowieso even een intern mailtje bij Radio 1... dat we voortaan sproeiregen zeggen. En ik zal even kijken of, uh, uh, waar het wordt motregen Want als er geen motten bij komen kijken... dan vind ik het ook een beetje een... Uh, ja. ja. En, dat, en laat we dan verschrikkelijk zo min mogelijk zeggen. Oké, okay. nee, dus ik schrijf het allemaal op. Heb je nacht. Dag Joop. Afrit. 0800 1121. Bart, goeienacht. Uh, goeienacht, Astrid. <laughs> een verschrikkelijk Over goeienacht. Over de G. Er zijn ja. er minstens vier manieren om, het, om de G... G is een hele interessante letter... Um, om uit te spreken. Want ik bedoel, ik zeg nu al tegen jou... Goeienacht. Ja. En dat zullen alle Limburgers ook doen. Ja. Die zeggen niet... Goeienacht. Nee. Dus er is een verschil tussen de eerste G en de tweede. Nou, wat ik al sowieso kan zeggen is de... ...zeg maar de zachte G van die groe. Dat is zeg maar de G. Maar de G, ook in het Duits, machen, lachen. Echt. De, de CH, dat is zeg maar een hele lichte G. Ja. Kun je, dat kun je altijd... Ik bedoel, als ik nu terug tegen jou zeg... nacht, Die C. Een Limburg zal nooit zeggen... school. Die zal zeggen school. Dus de ch is een hele lichte g. Oké, okay, dus die zijn nog wel verschillend. Die zijn zeker verschillend. En waar Absoluut. komen ze nou vandaan dan? Nou, waar ze vandaan komen, ik denk dat het over Europa verdeeld is, want je hebt namelijk nog veel meer soorten g's. In het Duits heb je namelijk ook Gehen. Dat is ja. ook met een g. Ja. Deen. En wij zeggen gaan. Ja. En heb je nog gaat nog veel verder. In Frankrijk heb je nog hetzelfde, hetzelfde als wij zeggen uh, goeie nacht. Ja. In het Frans heb je ook de twee G's in één woord. Garage. Dat is G-A-G-E. Dus dan heb je de G is ook een G. En dat heb je ook in het Italiaans. Genova, Genova, Gialati. Dus de G die heeft heel veel. En in het Schots heb je die naar woord waar ze het al over hadden. Loch, dat is dan weer een G nog veel achter meer in je keel. In Oost-Europa Oost heb je die ook. Uh, Glep, granieten. Nou, G is een heel. En uh, die, de zachte G, ja, dat is een tussenvorm die. Waarbij een heel veel verschillende van die van die soorten G's bij elkaar komen. We zijn het gewoon verdeeld over Europa nog niet helemaal eens over de G. Nou ja, dat, dat kun je wel zijn, maar dit, ja, hoe mensen praten. Maar, dit, maar hoor je wat ik zeg? Ik bedoel, er zijn al sowieso. Ik kan je dus nu al vier noemen. Ja, ja wij zeiden in Zaanstad vroeger, um, skal. Ja, nou ja, dat heb je in de schagen ook. Die mensen die komen met oh. schagen Ja, schagen of... Um, ja, maar, uh, dat je, nee, maar ik wil het toch even over ook hebben, want dat is, dat is namelijk ook de dubbelklanken. Want zij... Uh, ja, we, we gingen van school naar Heus Heus, ja. Ja, die, die hebben geen ui, maar een ui. Ja. Dat is en ook dat heb je in Australië fief. ook. Ze zeggen, ja. je kunt in Australië meteen herkennen in een tram of in een trein. Ze zeggen, nee, meet. Nee, meet. ze zeggen geen nee, no, maar zeggen nee. Nee, <laughs> Ja, nou, oh, en, je hebt, ja. ja, ik heb een beetje met Oost-Europese, Tsjechisch, naar dat soort dingen. Er is ook een, echt een verschil tussen een au, van er heel veel mensen, ja, wat moeten we nou zeggen? Auto of auto? <coughs> maar er is een, een verschil, zelfs in, in die talen is er een verschil tussen au, dus au is au, en ou is meer ou. Hmm. Dus uh, de oude man zit in de auto. Ah oh, ja. Zie je? Ja. Dus nou, ik denk dat het, ja, ik denk dat het ja, typisch is voor dat, voor dat gebied gewoon. Die hebben dus dat... Een soort, uh, soort mengvormpje. Ja. Mag ik nog een vraag stellen? Ja, Bart. Oké. Okay. Nou, wat mij al een hele tijd stoort. En daar zou ik wel... Want het is een beetje een taaluitzending, blijft het wel. Yeah. Ja. Dat er... Uh, gesproken wordt in een nieuwsuitzending. wordt heel vaak gezegd over misdaden tegen de menselijkheid. Oh, ja. nou, menselijkheid is een, is een abstract begrip, net als de ja. kleur rood. Ik heb het gevoel dat, dat het echt helemaal verkeerd vertaald wordt. Het is uit het Frans, of uit het Engels is het vertaald humanity, humanité. Mm. Maar humanity is mensheid. Je kunt een ja. misdaad maar plegen tegen de mensheid, niet tegen de menselijkheid. Nee, dat ja. kan niet, want menselijkheid is een... Je kunt ook geen misdaad bedrijven tegen de liefde. Of tegen de kleur rood, of en ja, groen. En je is vraag mij... is: hoe kan het dat het toch gebruikt wordt in officiële taal? En dat ik heb die vraag dit, vaker gehad. Wat mij volkomen verbaast en waarvoor, ja. iemand, waarvoor nooit iemand daar. Ik heb er met het ANP over gebeld, kranten <laughs> geschreven. En weet wat, wat zeiden eens... ze bij het ANP? Helemaal niks. Gewoon, ja, dat doen we nou eenmaal zo. Hmm. Maar het is Heb je een stagiaire gehad bij het ANP? Want die zijn er heel streng in hoor. Ja, maar oké, okay, goed, dan moesten ze mij dus proberen te overtuigen waarom het dan inderdaad... Humanity, crimes against humanity. En humanity ja. is mensheid, ja. niet menselijkheid. Menselijkheid is een heel moeilijk woord in het Engels, humanitarianism. Dat is menselijkheid. Oh, mooi. Ja, dus... Maar moment. goed, ze willen het blijkbaar niet. Maar het, ja, goed. als mensen mij kunnen overtuigen, dan hou ik voor altijd mijn mond verder. Nou, en tot die tijd niet. Dankjewel, Bart. Oké. Dag. Hoi. 0800 1121 uh, Eens even kijken, waarom worden mensen steeds ouder? Um, waarom wordt de term ansig steeds vaker gebruikt? Uh, wat is de maximale score die Jos op haar spelcomputertje kan halen met C? Rinsen vraagt zich af uh, hoe het is afgelopen met de langwerpige tomaten... die opeens werden gekweekt in de jaren tachtig. En Joop wil weten waarom motregen motregen heet... als er geen mot bij komt kijken. En Bart die vraagt zich af waarom nog steeds de uitdrukking... misdaden tegen de menselijkheid worden, uh, wordt gebruikt. Terwijl het toch echt mensheid moet zijn. Nou, inderdaad, een beetje een talige uitzending. 0800-1121. Ik had al twee meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon. Witte blues, blauw box met geel biezen en pas gepoetste schoen Naar boet en het dorp ik het gerette van een trompet. Genoeg gewaaierd, hier drinken voor schat. De eerste straat roeg het van wie het weg en ik dacht verrek, iedereen trekt nog geen zonig zondagse En De lege truit van die trombones trok oost naar voren, over de stoe. Wie de kerk waren natuurlijk weer twee cafés en een plein. En speelden speelde een fanfare heel fijn, bloos muziek, op een schone zondagmorgen. Bloos. Bloos muziek Bloos mij omver. Met toeters en bellen Vooral vertellen Zondagmorgen bloos muziek Bloos mij rijk Geef mij een bloosbas <middels> Voor het stevig fundament Geef mij schuwen en saxen en voor de moeren van deze muziektent, het vergulde koperdaak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan heurst ze bloos muziek, op een schone zondagmorgen bloos muziek. Bloos me omver met toeters en bellen, een schoon voor overtellen. Zondagmorgen mooie bloos me zien, me Was muziek van zachte G. Reinders was dat. 0800-1121 met antwoorden op alle vragen en eventuele nieuwe vragen. Marjan? Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Ik had een vraagje. Ik ja. ga volgende week naar Canaria. Oh, lekker. Ja, heerlijk lijkt ja. het me. Ja, ook. Ik ben zo bang voor kakkerlakken. Oh. <laughs> En ik heb er gewoon een vraag. Kunnen ze vliegen? Ja. Want ik heb ook wel eens meegemaakt dat ze op mijn bed zaten. En dan denk ik van, oh mijn god, zitten ze daar ook. Ja, je wil graag weten of ze lang nodig hebben om op je bed te komen. Of zeg maar zo binnen een seconde erop kunnen vliegen. Ja, je weet dat ze, ze heel gemeen kunnen bijten, hè, kakkelakken. Nou, nou ja, bijten, dat, dat nou ja... Ik heb een hele lieve uh, uh, partner, ja. een vriendin, die ja, weduwe ook is als ik. Ja. En die vangt ze dan wel, maar <lacht> ik ben als de dood voor die kleren dingen. <lacht> ja, <lacht> en hey, ook... je weet dat ze s'nachts kunnen een soort kokon spinnen waar je dan in blijft zitten. En dan kom je niet meer uit. Wat? Nee. Bij mij? <lacht> Nee, hou op, want dan ga ik morgen niet. En het is met kakkelaken ook zo. Als je ze doodslaat, dan ja, komen ze weer ik. langzaam tot leven. Ja, ja. ja dan, dan, dan hebben ze heel veel eitjes. Dat weet ik, je mag ze nooit doodtrappen. Nee, er komen er twintig voor terug. Ja. Ja, ik moet er vreselijk om lachen, maar... maar ik... Marian, even een hele eenvoudige vraag, maar zou je dan niet gewoon een iets duurder hotel nemen? Ja, lieve schat, ik heb in een vier, uur, een vier sterren hotel gezeten, een vijf sterren hotel, maar daar zaten ze ook. Nee, lieve schat, dat maakt helemaal niet uit. Oké. Okay. Even voor de duidelijkheid, want dit is natuurlijk een programma waar je je vragen kunt stellen en die worden dan beantwoord, waardoor ja. we in vier uur tijd je kennis explosief vergroten. En uh, het moet natuurlijk niet zo wezen dat alle mensen nu zitten te luisteren en denken dat kakkelakken, dat, dat, dat het allemaal waar is. Want ik zit je gewoon bang te maken, want ik, weet dus, ik, weet, ik vind ook enge beesten, maar ik weet er verder niks van. Dus... Ik, mijn, mijn, waar ik dus mee op vakantie ga, nou, die vangt ze gewoon. Dan zeg ik, toos, daar gaat hij weer in. Ja, ja, ja. ja. Dan pak je hem in, in toiletpapier en dan flikkeren ze hem door de wc. Maar oh, dan wordt hij ik, boos. Ik word zo, ik word daar helemaal niet goed van. Moet je luisteren, ik ben ook bang voor spinnen. Ja. Maar kakkelakken, ik vind het van die vliegenslugge dingen. Maar ik laat ook s'nachts het licht aan. Nou ja, Dat ja ze zeg. Niet. Maar, ja, meen ik serieus? Kun je dan niet ergens anders naartoe op vakantie? Zo heb je toch geen vakantie? Ja, lieve oh, schat, dicht, ik joh. ben ook uh, in oktober naar Mallorca geweest. Ah. Maar het zijn juist de, de, wanden, de landen die dus warm zijn. Ja, en dan blijven ze. ze. Ja. Maar ja? goed, uh, gelukkig heb je toos. Ja, Ja, en de, en de vraag is eigenlijk gewoon: kunnen ze vliegen? Het, het doet er gewoon niks aan af of ze het wel of niet kunnen, maar dan heb je gewoon een beetje een duidelijk beeld voordat je naar Krokenaria Ja, Of ze gaat. niet s'nachts op me komen op een gezicht of uh, nou ja, noem maar op. Nee, oké. Okay. Ja. Ja, ik, uh, ik uh, stel de vraag even door. Gewoon even 0800-1121. Kunnen kakkerlakken vliegen? Vliegen, ja. Heel lieve schat, bedankt. Ja, ja sterk, hè? Goeie Marjong. nacht nog. Ja, ja dank je. Maar. Dag. <laughs> Claudio. Dag, Astrid, goedemorgen. Hallo. Hallo. Ten eerste even bedankt voor het mooie programma weer. Heel interessant. Ja, dankjewel. Ik doe niks, hè? Ik verbind alleen maar mensen met elkaar door. Nou, onderschat u zelf nog maar niet, want dat is niet waar. Dus uh, jij bedankt voor het mooie programma. Ja, nou, echt waar. En uh, vooral over de taal, ik zou ze nog even door als het mag. Uh, ja. Ik heb ook een klein vraagje. Maar uh, qua kakkelakken denk ik dat in die, ja, in die warme landen dat ze groter zijn, die groter, die vliegen volgens mij, hoor Jan. <laughs> maar hier in Nederland niet. En je moet het wel zeker weten, hè? want Marianne doet geen oog dicht, de hele vakantie. Dus het is, kunnen ze vliegen of niet? Uh, houd erop van niet, aan. maar ik wil aan vakantie niet verpesten. Heb ze een leukere vakantie, dat denk ik ook. Ja. Ze maken ook zo'n geluidje, hè? Ja, het zijn uh, zeker mijn vrienden niet. Nee, het zijn een beetje vieze beesten. Ja, dat zit wat in. En uh, ik ken Zuid-Italië dan, dat zijn sowieso de insecten groter en breder en uh, meer lijviger ook. Dat is dat een beetje eng. Hier ja. zijn ze nog een beetje, uh, ook niet meer, want ze komen steeds meer vreemdere soorten natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ik heb er voor de rest geen verstand van, hoor, dus... Uh... <laughs> Ik denk zo zal eventjes niet uh, samen geruststellen dat dus ze hier in van niet vliegen, dat weet ik wel. Oké, okay, dus uh, in, uh, in Nederland zijn ze een beetje uh, vleugellam. Ja, gelukkig nog wel. Oké, okay. maar waar belde je nou eigenlijk over? Uh, ik had een, ja, een kort, wat mij betreft logisch antwoord voor Joop, wel een hele goede vraag die stelde. Van, uh, waarom die kinderen inderdaad, hoe oud ben je? Wat op televisie gevraagd wordt. Ja. Uh, wat mijn belevenis is, was vroeger op uh, dat ik klein was, dan uh, wou je juist ouder zijn dan dat je bent. Ja. En nadat je een jaar of 25 bent, wil je juist weer terug. Zoals nu het geval is, maar ik weet dat je een jaar of 12 bent en. Uh, dan, dan wil je juist ouders, ouders zijn, zeg maar. Het is eigenlijk heel vriendelijk om aan mensen onder de 30 te vragen: hoe oud ben je? En aan mensen boven de 30, hoe jong ben je? Ja, dat zou ik het zien. Daar zit wel wat in. Hè, wat een positieve kijk op deze kwestie. Ja, dat, dat uh, lijkt mij ook. Ja, nee, dankjewel. En als ik nog één vraag, als dat kan. Ja. En het is, uh, want dat is ook een beetje over taal, Wat je op televisie vaak van een rare uitspraak hoort en dus zo. En ook op de radio. En ook in het uh, dagelijks leven helaas, dat je, um, ja, de lidwoorden worden een beetje verkwanseld. Ja. En ik hoorde laatst serieus, ik dacht bij, bij de wereld door, ik weet niet waar het was, dat uh, over de, de afschaffing van het lidwoord het. Ja. Dus dat je niet zegt het meisje, maar de meisje. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Bijvoorbeeld, nou mijn haren gaan echt overeind staan uh, bij het idee. Ja. Yeah. En um, ja, dat is mijn vraag eigenlijk, dat gaan ze toch hopelijk niet serieus doen. Nee, maar je hebt natuurlijk, je hebt gewoon, dat heb je altijd gehad, straattaal. Ja, ja, dat weet ik. En uh, uh, dit is een vorm van hele moderne straattaal. En het is allemaal begonnen met een rapper die een liedje bracht, dat heette De Leven. Ben je er nog, Claudio? Ja, ik ben, er ook. ben je omgevallen van opperste voorbij? Nee, nee, nee, ik zit, ik zit trouwens net later. En je had. DE. Leven had je op een gegeven moment. En dat is. Ja. Dus, dat betekent dus het koele leven. DE. Leven, ja. Dat. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Maar. En toen is er. Nou, en toen is er een ander, de andere groep rappers. Waarvan ik me nu afvraag of inmiddels al bekend is wie dat zijn. Want het, uh, dat waren een stel rappers die anoniem gingen optreden. En volgens veel mensen was het een afgeleide van de jeugd van tegenwoordig. Wat dan ook weer een modern muziekgroepje is. Ja, en die volgens mij is dat ook zo. Inderdaad, de meisje. De meisje, ja. De meisje. een paar weken geleden inderdaad gekomen. Ja, maar dat gaat, dat, dat gaat vanzelf weer over. Ik hoop het wel. Ja, joh. Dat is, Ik hoop het wel, want je hoort soms mensen ook op bepaalde lokale uh, radiosezons zullen ze zeggen... Ja, deze plaatje. En er zijn er echt... die komen uit ja. Amsterdam. Zijn maar dat raar, zeggen Bras veel mensen. ja Deze plaatje? En dan denk je, nee. Och, maar mensen zeggen schat. ook heel vaak die meisje. Ja, maar neem bijvoorbeeld de zangeres van de naam. Die maakt ook tafelhouders. Die zingt altijd over haar enigste schat. Oh, erg, hè? Dat ja, is een ding van, het oh jee. En het zijn echt... Johnny Hoes heeft heel veel voor haar geschreven. Heel veel plaatjes. En allemaal met die erin Maar daar letten de mensen vroeger niet op. En nu is het van... Uh, nou, ja. ik denk dat dat expres was. Om het, omdat het, het simpele volk, om het maar gewoon zo keihard te zeggen... dat zegt ook enigste. Ja. Dus je voelt je op, En dat hoor je verder nooit. Dus je denkt opeens... Ach, zij zegt ook enigste. Ze hoort erbij. Wij horen er ook bij. Ja, wie, wie weet het Ja, zo. Volgens mij is dat echt sympathie opwekken. Maar ik denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken... over de afschaffing van het woord het. Ik, ik denk dat het overwaait dat er niet in het groene boekje komt te staan... Um, de meisje of um, de leven of, um, of um, ja, noem maar wat. Ja, alles met het. Het, het, auto. <laughs> het auto. Het auto. Ja, het is toch ook allemaal wel ingewikkeld. Als je buitenlander bent, dan is het allemaal heel ingewikkeld met de en de. Het, nou, het leuk is, en, ik heb een Italiaanse vader en die mij vroeger altijd als die dingen fout zijn. Ja. En uh, dan met die boos, dat is leuk. En dan hoor je nu mensen die uh, diezelfde vaten nog steeds maken. Dus dat, ja. dat is best wel apart. Ja, Maar hoe is het nu met zijn Nederlands? Uh, nou, ik heb hem niet meer gesproken, moet ik eerlijk oh, zeggen. Oh, oké. Okay. Maar ik denk, uh, hij doet wel kruiswoordpuzzels en zo. Maar <laughs> voor de rest. dat kan niet wel, maar voor de rest. Uh... Ah, dat vind ik wel knap. Als je, als je uh, van oorsprong Italiaans bent en dan gewoon in het Nederlands kruiswoordpuzzels gaan zitten doen. Nou, dat, uh, dat moet ik toegeven, dat, een... dat kan niet goed. Dat is netjes. Hey, en hoe zit het dan met jou? Want de, dan uh, krijg ik iemand aan de telefoon die Claudio heet... en, en dan praat je op zijn plat Amsterdams. Ja, ik ben er gewoon hier geboren en opgegroeid. Ja, dus, je ben, dus er is uh, weinig Claudio aan jou. Of zie je er heel Claudio uit? Uh, nee, ook niet. Ook niet? Wel, maar af en toe dan, uh, ja, dan heb je wel eens Italiaanse uh, van, die, van die opvliegers, dat kan wel eens kloppen. Ja. <laughs> Italiaanse opvliegers. Italiaans bloed, dat noemen ze wel eens zo, ja. Zeg, en wat vind je van Marco Borsato dan? Nou, dan moet ik... <laughs> Mijn vader die, die, die werd wit heet als die naam al op tafel kwam. voegen. Echt boeken. waar? Ja, want er waren liedjes van Ricardo Cattante, dat mocht niet. Nee, ja, precies. En, uh, en genie, genie, alle, alle muzikanten, ja, behalve Italianen, dat, uh, echt uh, <laughs> ouderwets Italianen, of laten we zeggen um, confessionele, noem we dat? Maar uh, Marco Bessato heeft wel die liedjes van uh, Riccardo Cocciante uh, um, heel opeens bekend gemaakt in Nederland. Anders hadden ja, we ja, helemaal nooit van die Italiaanse liedjes gehoord, denk ik. Precies en ook samen met hem gezongen en zo. Dus, uh, ja, ja, maar ja. Ik moest vroeger er niets van hebben. Toen het, toen het uh, 20 jaar geleden kwam, nee, die echt. Moest ik er niets van hebben. Nee. Dan, en nu, nu ja, nu hoor ik hem best wel. Uh, ja, liever als bijvoorbeeld onze uh, gaan we weer zachte g. Liever, liever dan, hè, Claudio? Niet liever als. Kijk, liever als? Ja. Oh, laten we dat de zenuwen weten. Ja, en dan, maar dat zegt mijn broer dus altijd. Hij zegt, joh, iedereen zegt als in plaats van dan, laten we het gewoon invoeren. En dan word ik altijd ja. heel zenuwachtig. Als is gelijkend en dan... Uh... Ja, en, de, nou, ik vind, dat, dat zou ik echt heel vervelend vinden. Het is gewoon... Ik zeg het weer andersom. G uh... Maar inderdaad, als je erop gaat er er worden zoveel tafel uitgemaakt. En inderdaad, is ook zo. Is de kranten. Maar met de zachte G, dat is hier in Amsterdam, heb je de, daar wordt de error. Ja, de gooise R, die is al, al verhuisd naar Amsterdam, hè? Ja. Die is al heel lang geleden vraag naar Amsterdam. Die is, uh, ja. Via Almere is die daar naartoe getrokken. Ja. De Amsterdamse, het Amsterdamse accent bedoel je? Maar wat... Uh, oh ja, jouw vraag was of het vervangen werd door de... Nou, ik, uh, ik, ik denk het niet, maar mocht er nog iemand over willen bellen... dan uh, komt het goed. Ik geef de telefoonnummer 0800-1121. <laughs> Dag Claudio. Hey, hartstikke bedankt, hè. Goeienacht. Hetzelfde, doei doei. 0800-1121. Twee. Eén.